De operaproductie Orfeo et Aridice bij Paleis Soesdijk is uitgelopen op een financieel debakel. Theatergezelschap De Utrechtse Spelen heeft een tekort van 1,2 miljoen euro. Verspreid over twee seizoenen hebben in totaal 90.000 bezoekers de opera in de tuin van het paleis gezien. Volgens De Utrechtse Spelen viel de kaartverkoop vooral deze zomer tegen.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 Nederland heeft vanavond twee gouden medailles veroverd op de Paralympische Spelen in Londen. Hardloopster Marlou van Rijn won op een indrukwekkende wijze goud op de 200 meter. De atleten uit Purmerend verbeterde in de finale haar eigen wereldrecord. Bij het zwemmen pakte Lisette Teunissen goud op de 50 meter rustslag. Het weer vannacht vooral in het midden en zuiden opklaringen. Morgen in het zuiden zondag in het noorden wolkenveld. het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend hogere temperaturen en vooral zondag flink wat zon. Dit was... Cause that's what Single girls do Don't think Ja,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 But what? And I